Gisteren had het verkeer veel hinder van de sneeuwbuien. Op de wegen buiten de steden waren er ruim 500 ongelukken gebeurd. Bij één daarvan vielen doden. Spoorbeheerder ProRail raadt mensen af om vandaag de trein te nemen. Wie toch naar het station gaat moet rekening houden met vertragingen en het uitvallen van treinen. Schiphol zette gisteravond 500 veldbedden klaar voor reizigers die op de luchthaven zijn gestrand. Door de sneeuw zijn veel vluchten geannuleerd of vertraagd. De Poolse politie heeft het vermiste bord van de toegangspoort bij Auschwitz teruggevonden. Het ijzeren opschrift met de tekst Arbeid macht vrij bleek afgelopen week te zijn verdwenen. Volgens de politie is het in drie stukken gezaagd. Er zijn vijf mannen aangehouden. Ze worden door de politie verhoord. Er was in Polen een beloning uitgeloofd van ruim 27.000 euro voor de tip die tot de vondst zou leiden. De beloning was uitgeloofd door het Auschwitz-museum, de politie en mensen die anoniem willen blijven. In het nazi-vernietigingskamp kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer anderhalf miljoen mensen om. NRC Media is verkocht aan het mediabedrijf Het Gesprek en investeringsmaatschappij Egeria. Volgens huidige eigenaar de persgroep is de deal rond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. NRC Media is eigenaar van NRC Handelsblad en NRC Next. De ondernemingsraad en de redactieraad van de twee kranten stemden gisteren met de overname in. NRC Media zegt veel vertrouwen te hebben in de nieuwe eigenaren. Het weer, opnieuw winters, met een middagtemperatuur rond het vriespunt. Er is wat zon, maar er kan ook een sneeuwbui vallen vandaag. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFN. Dit is Kerst met ZFN. Met me. nu de nacht. Twenty two. Ah, future Look bright, but she's nearly thirteen now, and she. Na nee. Hello To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 Be back with you real soon